Marielle Hageman met het NOS Journaal. We hebben tientallen Joodse demonstranten actie gevoerd rond de WK-wedstrijd Argentinië-Iran. Ze eisten dat justitie de daders achterhaalt van de bomaanslag op een Joods centrum in Buenos Aires 20 jaar geleden. Daarbij vielen 85 doden en 300 gewonden. Volgens Argentijnse aanklagers zit Iran achter de aanslag en is die uitgevoerd door leden van Hezbollah. Maar er is nooit iemand voor veroordeeld. Iran heeft zich altijd verzet tegen het uitleveren van de verdachten die jaren op de lijst van Interpol hebben gestaan. De overheid heeft de motorclubs niet onder controle, zegt de Maastrichtse burgemeester Hoes. Hij coördineert de aanpak in Limburg. Bij de regionale omroep L1 zegt Hoes dat er te weinig juridische middelen zijn om echt door te pakken. Hij gaat daarmee in tegen minister Opstelten, die meent op basis van een recent rapport dat de aanpak van motorclubs goed verloopt. Volgens de Maastrichtse burgemeester zijn de motorclubs de overheid steeds een stap voor. Zo is het aantal afdelingen in Limburg in ruim twee jaar tijd gegroeid van drie naar tien. De Russische president Poetin verwelkomt het eenzijdige bestand dat de Oekraïnse president Poroshenko heeft afgekondigd. Maar hij zegt dat het plan pas realistisch wordt als beide kanten in het Oekraïnse conflict ophouden met vechten en met elkaar gaan praten. In een verklaring op de website van het Kremlin roept Poetin zowel Kiev als de antiregeringstroepen op de strijd te staken en aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Paus Franciscus heeft zich in Zuid-Italië fel uitgesproken tegen de maffia. Hij leidde een mis in Calabrië, waar de lokale maffia veel geweld pleegt. De paus noemde de maffia een voorbeeld van de aanbidding van het kwaad... en kondigde aan dat leden worden geëxcommuniceerd. Dat wil zeggen dat ze door de kerk in de ban worden gedaan. Het is de duidelijkste pauselijke uitspraak tegen de maffia... sinds paus Johannes Paulus in 1993 de Siciliaanse maffia scherp veroordeelde. Het weer, het koelt af tot een graad of 9 en er is kans op een mistbank. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten mogelijk nog een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. En now. Live, live. From the Beaches of Greed. In the Mix with DJ Charles. DJ Charles. John. 4. the grass can't get it better with this dj this is dj charles